Maar weinig notaris, u bent dan zet. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar, uh... Moet nog even nadenken. Ja. Zie dat het maar niet te lang doet. Of lang doet? Ja. Zitten we hier te schaken of uh, schaken we niet? Nou, ik kan dat geen schaken noemen. Oh nee? Nee. Zo. Wat noemt u het dan? In de wachtkamer zitten. Oh. u wordt, uh... Je wordt een beetje beledigend, nee, weet dat. Ik ben jurist, ik word nooit beledigend. Nee, je moet heus niet denken dat ik uh, voor een plezier met u schaak. Als ik u niet zeer tegen mijn zin had ontmoet... zou ik nooit de partij tegen u hebben opgenomen. Mm. Maar uh, wat ik doe, doe ik goed. Goed, begrijp je? Ja. Juist. Even kijken. Zo. Paard E7 naar F5. Schaak, hè? Schaak? Ja. Drommels. Ja. Begin van het einde, hè? Ik vind er wel wat op. Zo. Ja. er verve niet. Ik weet niet. hè we niet lachen. Ik zet er alles op dat ik u binnen vijf zetten mat heb. Had u gedacht, hè? Nee, ik had niet gedacht, maar het is zo. Nooit voor mijn leven. Nou, ja. als u dat dan zo zeker weet, wet dan. Hm? Ja, waarom wil u dan met alle geweld met me wedden? Steek er soms een bedoeling achter? Ach, ach. je bent wel trouwend. We ja, kunnen u langer dan vandaag. <laughs> u kent mij helemaal niet. Dacht u dat ik soms niet wist wat u in uw schild voerde? Zo, zo. Kijk, kijk. Yeah. Zo, zo. En uh, wat voer ik dan in mijn schild? Oh, nee, nee, nee, nee. U krijgt mij niet zo gek dat ik u dat zeg. Ja, ja, ja. Grootspraak. Grootspraak, niks. U weet het niet, hè? Ik weet alles. Zo. Nou, ik weet maar één ding. Dat ik u niet mag. Maak ik u niet ongerust. Uh -huh. Mag u ook niet? Ja. Uh -huh. Ik heb een aan u. Zo, ik, ik ook. lach om u. Ik, ik ook. Ik vind u... Ik, uh, enfin. Laten we het erop houden dat ik u niet mag. Zo, want dat gevoel is uh, geheel wederkerig. Juist. Juist. Maar waarom? Waarom? Waarom? Nogal duidelijk. Toch wil ik het u wel eens horen zeggen. Dat is helemaal niet nodig. Ik laat het u wel voelen. U bent bang. Ik ben er normaal niet bang. Ja, u bent afgunstig. Afgunstig? Afgunstig? Ja, u ziet dat u het pleit <laughs> verliest. Oh, oh, oh. <laughs> En dat kunt u niet verkroppen. Ja, nee, nou nog mooier. Ik sta er beter voor dan u, dat dacht u. Jazeker, stukken beter. Oh, laat maar niet lachen, man. Ik sta van ons beiden het sterkst. Zou u maar niet liever rond vooruit komen waar u op doelt? En zou u dan maar niet liever rond vooruit komen waar u op doelt? Meneer, ik heb niets te verbergen. Zo, nou, ik even met... Ik ben hier omdat ik hier vanavond ben geïnviteerd. Oh, nee, ja. Nee, ja. nee, nee. Nee, vader. Ik ben hier omdat ik hier vanavond ben geïnviteerd. Uh, u komt onuitgenodigd, nee. Ik kom helemaal niet onuitgenodigd. De gaat. denkt u soms dat ik hier een minuut langer... in uw gezelschap verkies te blijven... wanneer het niet onbeleefd tegenover mijn gastvrouw zou zijn ja. om te gaan? Ja. Ja. En ik. Als mevrouw er niet zelf bij mij op had aangedrongen... om vanavond hier te komen... Zou ik dan zo lang met u opgescheept willen zitten? Meneer, u zit niet met mij, ik zit met u opgescheept. Meneer, ik u het bewijs leveren dat ik hier vanavond ben uitgenodigd. Ja, zo. Ja, zo. Waar is mijn agenda? Waar heb ik hem nou? Kan ik mijn agenda niet vinden? Nee, natuurlijk niet. Altijd weer. ik vind hem wel. Goed, dat ding dan. Oh, hier, hier, hier, alsjeblieft. Alsjeblieft, hier. De cijfers zullen spreken, meneer. Welke datum leest u daar? 21 december. En wat staat daar genoteerd? Acht uur bezoek aan mevrouw Verstappen. Nee. Wat, nee? Nee, er staat helemaal niet bezoek aan mevrouw Verstappen. Er staat acht uur Lena. Ja, ja. dat ja. is hetzelfde. Ja, u weet best dat mevrouw Verstappen Lena heet, hè? Ja, ik, dit is... ik, nou, dat is nog geen bewijs. Nee, ik tart u te ontkennen dat het een bewijs is. Trouwens, we zullen als mevrouw direct komt... deze agenda aan haar voorleggen. Wat? Wat? Waar heb ik mijn agenda? Wacht eens even. Ja. Dan, dan, dan zullen we die ja, ook aan haar, nee, haar voorleggen. Dat kan je natuurlijk niet vinden. Nee, ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja, dan kan ik, ik, kan ik die, die, die agenda ook, ook niet zin. vinden. Heb ik er misschien eenmaal Oh, nee, nee hier, hier, hier, hier, hier heb ik heb hem al, ik heb hem al, meneer. En nou de datum. De datum 21 december. Alsjeblieft. Ja, wat staat er hier? Moet kijken. Acht uur. Bezoek. Lena. Lena. Ja, hetzelfde als bij u. Er is trouwens nog meer hetzelfde. Ik zie daar dat u onder Lena een extra streep hebt gezet. hè He? U ook. Een, een dikke rode lijn. Ja, voor bijzondere afspraken gebruik ik altijd rode inkt. Zo, meneer. Ik gebruik oost die ink voor bijzondere afspraken. Oh, ja. Dit is voor u dus een bijzondere afspraak. Een bijzondere afspraak? Een gebeurtenis, meneer. <laughs> een gebeurtenis. Nou, nou, voor mij is het ook een gebeurtenis. Een ervaring. Mevrouw Verstappen is een bijzondere ja, ik hoor het liever niet uit uw mond, maar ik ben de eerste om toe te geven dat dat inderdaad waar is. Ja, ze is bewonderenswaardig. Ja, ze is ongemeen. Dat is niet waar, ze is intelligent. Ze is. Ah, zo gevat. Is niet ze, ze is aardig. Ze is geestig. Dat is niet waar, ze heeft humor. Ze, ze, ze, heeft, ze heeft cultuur. Ja, ja ze is erg cultureel, ja. En, en, en paardrijden. Wat? Kan zelfs de beste. Paardrijden. Haha, wist u dit niet, hè? Wat, hem, Ja, zeker. Het is een voortreffelijke Amazone. Zo. Ja. heeft een pracht zit. Ach, een sit, hè? Ja, zeker. Jazeker. Ja, zeker. Een pracht zit, ja. ja. goed heupwerk. Goed heupwerk. Ja. ja. Ja, dat, dat mag ik. Ja. ik. Ik ben een kenner. Ik mag wel zeggen dat mevrouw Verstappen van mij... de beginselen van het paardrijden onder de knie heeft gekregen. Ja. ja. Dat is onze gemeenschappelijke interesse. Zo. Hm? Ja. Ja. moet altijd een gemeenschappelijke interesse zijn voor een uh, verder rijkende vriendschap. Zo, ja. zo, zo, zo, Nou ja. Dan. Om gemeenschappelijke interesse. Ja. Zou je, hè? Nou, ja. Ik, ik ga, ga vaak met de zeilen, meneer. Ja. Wat zeg je... Ja, je? Oh, dat is een prachtsport. Vooral ja. de draakklasse, meneer. Wat? De drakenklasse. De drakenklasse. drakenklasse. Ah, zij weet precies wat je met de giek moet doen. De giek? Ja, ja, ja daar komt het aan. Daar komt het op aan bij het oh. zeggen, meneer. Ik zei: de giek? Oh, ja, de giek, de giek. Ja, uh, die giek. <tie> <tie> nou ja. Nou, nou. Ze blijft, uh, blijft alles lang weg, waarom? Oh. Ja. Uh, weet je hoe laat het is? Uh. Tien uur. Ah, tien uur al? Jazeker. en acht tot tien zitten we nou al te wachten. Ja. Ik heb er niks van. Ah, nou, we hebben die tijd niet onnuttig doorgebracht, zou ik zeggen. We nee, nee. hebben geschaakt. Ja, dat is waar oh, ja, dat wil zeggen, ik heb geschaakt. Ah, Terwijl u zat te denken. Ja. Nee, nee. U hebt zeker vijf kwartier bedenktijd gebruikt. Ja, natuurlijk. Ik zat te denken wat u hier kwam doen. Nou, dat weet u dan nu? Ja. U bent anders nog altijd aan zet, weet wat? u dat? Ben ik? Jazeker. Ja, zeker. Oh. Oh, ja, ja. Dat schakel ook. Ja, ja, ja. Maar mooi, dat moet niet hoor, dat geeft ik. kijk eens even, kijk eens even, kijk eens, neem ik. ik neem uw paard. <laughs> laat me niet lachen. <laughs> ja. Dan neem ik, Uw uh, uh, uh, u loper. Oh. ja. Oh, nou, dan, dan, wacht, dan verzet ik dit pionnetje. <laughs> Hij verzet het pionnetje. Ik verzet pionnetje. Hij verzet het pionnetje. Ja. Kijk, kijk, ik, ik verzet dit. Oh. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee, terug. Ik, uh, nee. ik had wat anders in mijn hoofd. Nee, wat me jij nee, ik, uh, ik, ik ik wilde iets, uh, ja, maar wat? Wat? wat? wat, ik weet wel wat ik zou willen. Hoe bedoel je? Huh? Hoe bedoel je? Zeg, <coughs> weet u nou waar ik tegen deze tijd altijd trek in heb? Nou? In ah, een goed glas cognac. Cognac? Ja. Ja. ja, daar uh, zegt u zoiets. Ja, zo'n zo zo pure Franse cognac. Met zo'n. Uh, huh? Met zo'n fijn boeket. Met een boeket, ja. ja. Zeg maar, ze, mevrouw uh, Verstappen. Ja. Ik bedoel, uh, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena. Ja. Ja, ja, ja. heeft er een paar van in haar kelder. Oh ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja, ja, dat weet ik, dat weet ik. Alleen, ja. alleen de geur. Oh. Maar u houdt ook van cognac, hè? Ja. Ik hoor. Oh. Ik en cognac. Oh, ho, ho, ho. Ho, ho. Weet, u, weet u hoe ik cognac noem? Nou? De goudader der vriendschap. De goudader der vriendschap. Ja. Dat is heel mooi gezegd. Cognac. Ze. cognac. Ja, ja een edele drank. En ook drank, dat vind ik nou echt een ordinair woord. Bij, bij konjakverdelen uh -huh. gelijkbaar. Ja, ja, ja. Zou onze gastvrouw het, het meisje nog geïnstrueerd hebben? Hmm? Nou, ik, uh, ik... mag het maar hopen. Ja, ik ook, ja. Zeg, maar ik ik uh, zou natuurlijk kunnen bellen. Wacht, stil, stil, stil, stil. Ik geloof dat iemand aankomt. Ja, ik geloof dat. Ja, kijk, kijk, daar, ja, komt. daar ja. komt. Oh. U hoeft dan niet meer te bellen. Kijk, nee, nee. kijk, kijk. Twee flessen. Twee glazen. Twee flessen. Ja. oh en Die één, dat is, dat, dat is mijn lievelingsmerk. Ja, ja, ja, ja. Die andere is voor mij. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, heren. Ja, dan. Ja. Mevrouw zei, als het soms later mocht worden dan ze gedacht had... dat ik u de cognac maar moest brengen. Ah, ah Nee, ah, <tot> Hij is een <tot> steek de, oh, de ja. hoogste lof, Annette. De hoogste lof. Ja, de hoogste, hoor Zonder haar zou het misschien toch wel smaken zijn, mevrouw. Ja, misschien ja. ja. wel. Anders wil ik ze met plezier wel weer meenemen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, dat is niet nodig. Ik heb mee. al die moeite die je ervoor hebt gedaan. Ja. Zou zo zonde zijn, hè? Ja. Nee, laat ze maar staan, kijk. Ja, Nu zou het toch zijn. ja, ja Dat ja. dacht ik al. Ja, ja. <laughs> Nou, uh, heren. He? U uh, vindt het wel, hè? U vindt dat, uh, het wel, ja. uh, als u me nodig hebt, uh, ik ben in de keuken. Oh, oh ja, keuk, oh, ja. Ja, dat is ah. goed, hoor. Ja, ja uh, Dank hoor. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ja. Hart gemeen, ja. Aardigmeid, aardigmeid. Aardigmeid, aardigmeid, aardigmeid, aardigmeid, ja. En, uh, ja. Tja. <coughs> huh? ja. ja. Wat zegt u? Huh? Nee, ik zeg niks. Hoe oh, nee. moet je wat zeggen? Nou? Nou ja, of eigenlijk. Uh... Nee, nee, nee. Nee, met die cognac, ik moest toch maar even wachten. U bedoelt dat u uh, niet? Nou, uh... ach. Uh... Maar je laat het niet om mij horen dat u niet drinkt, bedoelt nee, u? Uh... Nee, ik drink niet, nee, nee, nee. Ja, ik kan er ook best afblijven hoor. Nou, maar ik ook. Uh... Oh. Ja, maar uh, u zegt het nou net of u het niet meent. Nou, ja, maar ik meen het hoor. Wordt voor woord. Ja. U kijkt anders. Of u er niet af kan blijven, hè? Nou, oh, dan heb je het uh, bij het verkeer eind, hoor. Maar... Oh, nee, maar ja. uw gezicht is voor mij een open boek, hoor. Zo. Maar mij houdt u niet voor de rijk. <laughs> Daar ben ik al de hele avond mee bezig. U <laughs> wordt ja, grof. Ja. Grof. Ja, grof. Ik word grof, ja. dat moet ik wel, ja. ja. Op een andere manier kan ik u niet aan het verstand brengen... wat u blijkbaar niet begrijpt. Zo, <laughs> en wat begrijp ik dan niet, meneer? De reden waarom ik hier Ben, meneer. Oh, hebt u dan een reden? Ja, een hele goede reden. Zo, so, nou, die kan moeilijk beter zijn dan de mijne. Oh nee, oh nee. <laughs> Mijn reden is zo afdoend dat ik denk u na vanavond nooit meer te zien, meneer. En dat is precies de reden waarom ik hier ben. Zo, zo. Om u na vanavond nooit meer te zien. Ik zal ja. vanavond antwoord krijgen, meneer. Op een zeer belangrijke vraag. En ik, meneer, zal antwoord krijgen op een vraag... die de uwe in belangrijkheid verre overtreft. Laat me niet lachen. Laat me niet lachen. Ja. <laughs> Geen vraag, meneer, kan belangrijker zijn... dan een huwelijksaanzoek. Zo. Ja. Nou, als u dat dan inziet, meneer... Ja, ja. dan zult u begrijpen wat mijn vraag is. Ja? Een huwelijksaanzoek. En Ja, ik heb mevrouw Verstappen ten huwelijk gevraagd. Ik heb mevrouw Verstappen ook ten huwelijk gevraagd. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Maar ik ben er toch zeker van dat ik haar ten huwelijk heb gevraagd? Maar ik zeg toch niet dat u haar niet ten huwelijk hebt gevraagd. Maar ik, maar ik, ik, ik, ik heb het ook gedaan. U hebt... Ja, zeker. Ik heb ook, ja. haar ook. U hebt haar. Dus wij, wij, wij allebei... Ja. U en ik. Ja, goed, wij samen dan. Koyak, wij zijn de koyak. Oh, ik. Ik. kan het nog niet geloven. Ja, het is. Het is een beetje gek, hè? Het is zo, ja, maar, he, ja. Ja, ik had natuurlijk wel gemerkt dat u haar het hof maakte. ja, maar ja van u nam ik dat niet zo serieus. Zo, zo, zo, zo, zo. zo. Nee. Ik zag u dikwijls in haar gezelschap, maar. Ik vond u geen partij voor haar. Geen partij, hè? Ja. U onderschatte mij. Ach, wat zal ik zeggen? Nou, geef u dat dan maar toe. Nee, nee, als u nou een man was die indruk maakte... Oh, doe ik dat niet? Ja, alleen op uzelf, hè. Wat, zegt u? Ja, zeker. Dat u met uzelf ingenomen bent, ja. Nee, maar... Ja, nee. zo overdreven opgetakeld als u erbij loopt... Je bent een oude ijdeltuig, weet oude... u dat? De... Een ja. Een zeilgek. Een zeilgek? Ja, met een giek. Weet u wat u bent? Weet u wat u bent? Nou, u u bent? nou eh? dat interesseert me niet. Nee. nee. Dat hebt u dan ook gemeen met een olifant. Met een, met een, olifant. Met een olifant. Een even met... dik van huid. Zo. Weet u dat iedereen belachelijk vindt, meneer? Ik... Ik, Pauw, ja, zeker, ja, zeker. U rijdt paard, hè? Ja. Nou, doe geen paard tot u al niet driemaal afgeworpen heeft. Zandruiter. Ha, ha. Eh. zandruiter. Zandruiter? Ja? Dat denk ik van u. Het gaat er alleen maar om wat zij van me denkt. Vergeven zij net... denkt er net één over. Dat is niet waar? Ja. Zij denkt net eender als ik. Ze heeft het mezelf gezegd. Aha, maar mij ook. Ik geloof u niet. Nee, ik geloof u niet. Wat? Als u toegeeft dat u fantaseert zal ik ook toegeven dat ik fantaseer. Hm. Nou, goed vooruit. Ze heeft nooit over u gepraat. Niet over mij met u? Nee. Over u ook niet met mij? <hums> ja, dat doet me goed. Ja. ja. Ik vind het ook plezier om te horen. Nou, ik schrik nog eens in. Nou, ik blijf niet achter, hoor. Dat doe je maar, hoor. Dat doe je maar. Aha, zo. Ah, de kooiak, dat kooiak. Ah, wat een boeket, wat een boeket. We zijn, uh, we zijn wel eerlijk. Hè? We zijn wel met elkaar eens. Uh, ja, op heel koyak. openhartig. Ja. Wanneer, uh, wanneer heeft u uh, uw aanzoek gedaan? Uh, Gisteren? Ja, gistermiddag. Ik ook. Ik ook? Oh. Gistermiddag, ja. ja. We doen geloof ik alles samen. Ja, geloof ook, ja. Wat, uh, wat uh, heeft ze u geantwoord? Nou, uh, ze antwoorden... Ja. Uh, geef me een dag bedenktijd. Mm. Kojak, mm. maar goed, hè. Ja. Dat, uh, dat zei ze tegen mij ook. Ja. Heerlijke cognac, hè. Uh, wie zal ze nog kiezen? Een vraag, Een stomme vraag, mij natuurlijk. Nee, Ik neem oh. nog een glas. Ja, ik neem ook mijn halve Ja, maar. Uh, toch is er één ding dat ik niet begrijp. Waarom heeft ze ons hier op de, dezelfde avond uh, geïnviteerd? Ja, ja, ja, dat is eigenlijk niet erg gevoel. Ja, Ten slotte, weet ze dat ik gruwelijk het land aan u heb. Of anders ik wel aan u, hè? ja. Trouwens, dat heb ik er gezegd, hoor. Oh, ik heb bepaald geen vleiende dingen over hoe je vertelt, als ik de kans maar kreeg, heb ik u in een heel ongunstig daglicht geplaatst. Zo, zo, ja. zo, zo, zo, zo. Ja. Zal ik u eens vertellen wat ik heb gezegd? Nou, hè? laat het horen. Het enige wat u in haar kon waarderen, dat heb ik gezegd. Waar heb je? Ja? Dat was haar geld. Oh, ah, dat ja. was haar geld. Dat ja, dat was, haar. was nou, Het enige wat ik gezegd heb, meneer, ja. wat u in haar zag... Nou. Dat was haar testament. nee maar. Ja, dat is. Ja, daar kan ik u voor aanklagen. Ik, u ook. Maar ik zou u als advocaat moeten hebben. Ja, dat, ja, <laughs> dat vind ik christig. Dat vind ik christig. Ja, dat van dat testament is ook christig. Ja, grappig toch. Niet. <laughs> u, u kunt toch nogal grappig zijn, al bent u doorgaans erg lomp. Pardon, meneer. Lomp ben ik alleen in uw gezelschap. Goed ja. Dat vind ik ook, ja. zijn tegen elkaar opgewassen. Ja, nou, respecteer elkaar. Nou, goed. Goed. Maar spreken dat we elkaar niet meer zullen beleden. Ja, dat... Voor de rest van de avond behandelen we elkaar als... Hoe heet het? Als gentleman. Ja, ja. Voor de rest van de avond, Ja, ja. Zeg, we zitten nog steeds te wachten. Ja, ja nou, ho hoe lang nog? He. Nou, het wordt langzamerhand vervelend hoor. Geluk dat we onze cognac nog hebben. Ja, ja, ja, ja. Ja. Laat ik u eens een glaasje schenken van mijn merk. He. Ja, is, dan, dan nee. drink ik het duur. Dat hm? is een goed idee. Ja, graag maar En hier, zo, een voor zo. u, zo. Santé dan. Santé hoor, santé, santé. Wat? Het was 11 uur al. 11 uur. 11 uur? Ja, dat geloof ik niet. Ja, ja, zeker. Wacht even tellen. Nee, je hoeft niet te tellen. Je kan niet meer tellen. Ik man. ben de tellen ook kwijt. Ja, dat ja. is eigenlijk. Ja, maar. Wacht nou, wat ja, zullen we doen? Zijn er meer dan nee, 11? Zij nee, zijn ja, zelf. De, de, de, de is 11? deze We zullen voor ons fatsoen uh, eigenlijk direct naar huis moeten gaan. Vind je Naar huis gaan? Ja. Nu? Ja, natuurlijk, nu. We kun ja. kunnen hier echt niet lang uh, blijven, zeg. Ja, zeg huh? maar. Uh, huh? Lena. Wat nee. Ik bedoel, mevrouwtje. vrouwtje. de vrouwtje is er nog niet, zeg. Uh. Nee, die is er nog ze niet. Ze is er nog niet, niet. Nee, maar uh, daarom juist. Nee, nee, nee. nee Maar we zal maar... toch direct kunnen komen? Ja, uh, zeg, dat zeggen we al de hele avond. Nee, maar, maar ze komt me, niet. Nee, ze komt. Maar weet je, zeg, we moeten, we moeten toch, toch, toch toch eerst nog antwoord hebben. Antwoord? Op. Nou, we hebben toch uh, dinges, een huwelijk gevraagd. Ja, zeg. Ja, is goed dat je het zegt. Ik ja. was helemaal vergeten, ja. Dat wist ik er niet eens meer. Ach, nou ja, vergeet maar. Als je zo lang op antwoord moet wachten... dan uh, kun je eens dus goed in mijn wachtkamer gaan zitten. Bij jou, dan zeg, dat is een idee. Wat? Ga met mij mee naar huis. Yes. Dan drinken we al een je goeie, goeie? Ja. We drinken maar van glas Wie Weet ook dan Ja, ook goed Ja, zeker. goed. op, hoor. Oh, ze is ons huwelijksaanzoek toch wat vergeten, denk ik. Ja, ja. Ik neem het dan niet kwalijk, hoor. Huh? Nee, nee. Neem je het mij kwalijk? Wat? Nee, ja, natuurlijk ja. neem ik het je kwalijk. Uh, natuurlijk had ik het begrepen op haar testament. Daarvoor ben ik toch nootages. Ja, maar, maar ik wil weten hoe of wat... Ja. Mensen moeten niet alles weten. Maar, maar moet je oh. luisteren. Moet je luisteren. Ik, ja. Ik, ik hou van haar. Ja, zeker. Van haar geld, hè. <laughs> ik hou van haar. Ja, ja. Ja, ja. Geld, hè. Centjes, centjes. Ja, klopt. daar wat sinkjes. Ik weet wat... Weet je wat, ik ga met je mee. Yeah. ik kan me ook geen cent meer schrijven. Nee, hey, mooi, mooi, mooi. Afgelopen. We zullen uh, Annette bellen om ons uitgeleidings te doen. Yeah. Yeah. Ja, zullen so we Annette Nee, hey, wacht even. Oh, we zijn huh? een beetje schaak. Wat nou? Zeg, maar we hebben elkaar weer. We ook alweer? Ben, wij ben ik al, ben al zet, of ben, ben jij al zet. Speel jij nou met wit of speel ik met zwart? Ik speel met zo'n ding. Maar ja, het maakt niks uit. Ik geef, ik geef dat Ik bied je gewoon iets aan. Ik bied je remise aan. Oh, ja, ja Gewoon. Even kijken, even kijken, even kijken. Ik bied gewoon remise aan, rustig. is dan hier. Twee, drie paarden. twee paar. Oh niet één paard staat er maar. Zei jij biedt remise aan, hè? Ja. Ja. Nou ja, accepteer je het Accepteer je het niet? Ik accepteer het voor ja, hoe, hoe laat wordt het? Hè? Nou, het loopt nou al tegen, tegen kwartoveren. Nou, zeg, we gaan naar huis, hoor. We ja, gaan naar huis. Ja, gewoon naar nou, huis. Ja. Ja. Oké, okay. kan je? Nou, ja. Stel op, stel ja. op. Ja, ik ben, naar al. U. ik ben af. Naar u. Nee, niks naar u, hoor. Glek. Ja. Zeg, laat dit meisje wel in de keuken blijven. Hoor. Er, we komen er zo wel uit, Fienic? Ja, ik ja. Mevrouw, mevrouw, ze zijn weg. Ik kon dan niet. Oh, dat viel niet mee om de hele avond te doen of ik niet thuis was. <laughs> maar ik geloof wel dat we succes hebben gehad, ze zijn weg. Oh, kijk dan net, ze hm. hebben geschaakt. De partij is afgebroken. Hoe is de stad? Hm. Remise, zou ik zeggen. En geen van beiden heeft de dame veroverd. Dit was Om de Dame, ter herhaling van een hoorspel in een notendop... geschreven door P.W. Fransen. Met Jan van Ees als de advocaat, Louis de Bree als de notaris... Eva Jansen als de dame en het dienstmeisje werd gespeeld door Els Buitendijk...